De kok keek de man, die op de stoel naar zijn bureau was neergestreken, aandachtig aan. Hij schatte hem op voor in de dertig. Hij had een knap, gelijkmatig gevormd, iets donker getint gelaat, waarin een paar lichtbruine ogen rusteloos rondwaalden. Zijn zwart golvend haar was gevat in een zorgvuldig nonchalant ogend kapsel. Het donkergrijze, driedelige kostuum dat hij droeg, was van een uitstekende snit. Zijn helgele regenjas lag gevouwen over zijn knieën. De grijze speurder produceerde een glimlach. U bent Ralph van Zutphen? De jongeman tastte in het borstzakje van zijn Colbert. Ik zal u mijn kaartje geven. De kok nam het visitekaartje aan en bekeek het. Ralph van Zutphen las hij hardop, Profit Center Manager, Holland Electronics, Vijzelgracht, Amsterdam. De oude rechercheur legde het kaartje voor zich neer. Ik heb het gevoel, sprak hij smalend, dat het aantal managers in ons land met de dag toeneemt. Wat betekent Profit Center Manager? Ralph van Zutphen bracht even zijn beide handen omhoog. Ik ben verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van één of meer activiteiten in onze onderneming, en uiteraard is het daarbij mijn taak om voor een aantrekkelijke winstbijdrage te zorgen. Hij sprak snel, vrijwel zonder adempauze. De kok knikte begrijpend. Van u als Profit Center Manager wordt verwacht dat Holland Electronics aan de Vijzelgracht profijtelijk blijft, voor de beleggers, de aandeelhouders, een ruime winst maakt. Exact. De kok hield zijn hoofd iets schuin. Een juppie? Wat bedoelt u? Bent u een juppie? Ralph van Zutphen wuifde afwerend. Ik ben geen juppie, antwoordde hij vinnig. Het woord juppie heeft een ongunstige klank. Ik wil mij daarmee niet associëren. Waarom niet? Een juppie is een verachtelijke, gevoelloze moneymaker die in protserige juppiepaleizen woont, waardoor aan minder bedeelden op een onrechtmatige wijze woonruimte wordt ontnomen. De kok gebaarde voor zich uit. Terecht, die ongunstige klank? Ralph van Zutphen schudde zijn hoofd. Het is de afgunst van de mensen die maatschappelijk niets betekenen. De haat en achterdocht van de vele luie have -nots. De kok reageerde niet direct. Hij begon te begrijpen waarom de al wat oudere Alida van Amerongen Ralf van Zutphen, weerzinwekkend vond. De grijze speurder maakte een verontschuldigend gebaar. Mensen die niets bezitten, zijn toch niet per definitie lui? Ralf van Zutphen snoof. Ik sprak van veelal lui, antwoordde hij snel. Lamlendige werkschuwe nietsdoeners en andere puur genotnaastrevende lieden vormen een etterend gezwel in onze verloederde maatschappij. In zijn stem trilde puur vernein. De kok feinste onbegrip. U werkt toch zelf mee aan die maatschappelijke verloedering? Ralf van Zutphen keek hem vijandig aan. In welk opzicht? Peter Gramsma. Ralf van Zutphen grijnste breed. Peter Gramsma heeft geld, dus heeft hij macht. Omdat de overheid geen macht naast zich dult, moet hij worden vernietigd. En voor die vernietiging heeft de overheid een apparaat, justitie. De kok knikte instemmend. Als vertegenwoordiger en uitvoerder van dat overheidsapparaat, formuleerde hij langzaam en nadrukkelijk, was er ene Karel Marinus Donker Corselius, een ambitieus man, en omdat de rijke Peter Gramsma de macht van de overheid niet wenste te erkennen en ook niet wenste te worden vernietigd, stierf die jonge officier van justitie. Ralf van Zut vergrinnikte een boude stelling, waarvoor u geen enkel bewijs kan aandragen. Nog niet? Nooit. De kok keek hem onderzoekend aan. Omdat ik voordien sterf, sprak hij sinister, net als meester Donker Corselius. Ralf van Zutphen verschoof iets op zijn stoel. Op zijn gebruind gelaat kwamen blosjes van opwinning. Rechercheur, sprak hij ongeduldig, ik ga morgen vroeg op zakenreis en ben dan voor enige tijd niet bereikbaar. Ik ben naar de Warmoestraat gekomen, omdat ik niet wil dat u mijn reis naar het buitenland als een vlucht opvat. De jonge zakenman zuchtte omstandig. Ik heb met de moord op Karel Donker-Corselius niets te maken. Ik betreur zijn dood. Ik betreur ook de dood van mijn goede vriend Philip de Lent. Ik weet niet welke idioot die beiden om zeep heeft geholpen. Nog minder begrijp ik iets van zijn of haar motieven. De kok vouwde zijn handen. Philip de was juridisch adviseur van de rijke, dus machtige Peter Gramsma. Hij bereidde zijn verdediging voor en stierf. Uw taak is ervoor te zorgen dat Peter Gramsma ongestoord van zijn duistere winsten kan genieten. De oude rechercheur keek op. Bent u niet bang om te worden vermoord? Ralph van Zutphen verspreidde zijn beide armen. Ik leid een onderneming, Holland Electronics, een volkomen legale onderneming die aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Eigendom van Peter Gramsma. Ralph van Zutphen sloot even beide ogen. Peter Gramsma, sprak hij met een zweem van wanhoop, is in het bezit van een aanzienlijk aandelenpakket, waardoor hij zich zeggenschap in Holland Electronics heeft verworven. En ook dat is volkomen legaal, voldoet aan de normen die de wet stelt. De jonge zakenman zweeg even. En om terug te komen op uw vraag of ik bang ben om te worden vermoord, ik ben altijd heel goed in staat geweest om op mijzelf te passen. De kok grijnste. Ik... Uh... Ik ben ervan overtuigd, sprak hij met enige aarzeling, dat ook Karel Donker-Corselius en uw innige boezemvriend, Philip Talent, de mening waren toegedaan, dat hij niets kon overkomen. Een dergelijke houding is, neem dat aan van mij, de beste garantie voor een snelle dood. Ralf van Zut vertrok een grijns. U maakt mij niet bang. De kok schudde zijn hoofd. Het is niet mijn taak om uw angst aan te jagen. Beschouw het als een waarschuwing. Ralph van Zut vernam zijn helgele regenjas van zijn knieën en stond abrupt op. Toen hij aanstalte maakte om zijn regenjas aan te trekken, kwam de kok in actie. De grijze speurder kwam snel uit zijn stoel overeind, pakte de rechterarm van de jonge zakenman en schoof de mouw van zijn colbert omhoog. Half zichtbaar onder de manchet van zijn overhemd schemerde een tatoeage, groen, zwart omrand, een klavertje vier. Fladder duwde zijn elektronische schrijfmachine iets van zich af en keek zijn oudere collega met glinsterende ogen aan. Wat zei hij? De kok trok zijn schouders op. Volgens Ralf van Zutphen was het een jeugdzonde. Als puber vond hij het stoer om aan de meiden met wie hij omging op zijn arm een tatoeage te laten zien. Ralf van Zutphen was van mening dat zo'n tatoeage vooral jonge vrouwen imponeerde. Fladder maakte een grimas. Onzin! De kok knikte. Dat zei ik hem ook. Hoe reageerde hij? Hij bleef erbij dat het hielp om jonge vrouwen te verleiden. Volgens Ralph van Zutphen werd een tatoeage als een symbool van mannelijkheid opgevat. Fledder trok een vies gezicht. Die vent is gek. De kok schudde zijn hoofd. Die indruk had ik niet. Integendeel, ik neem aan dat Ralph van Zutphen bijzonder intelligent is. Fledder boog zich over zijn schrijfmachine heen. Heb je hem verteld, vroeg de jonge rechercheur gespannen, dat de dode Philip de Lent en de dode Karel Donker Corselius eenzelfde tatoeage op hun rechterarm hadden? De kok knikte. Uiteraard heb ik hem dat gezegd. En? Toeval. Vledder reageerde geschokt. Wat? De kok knikte opnieuw. Dat zei hij. Toeval. Vledder snoof. En die uitleg aanvaarde jij? In zijn stem trilde ongeloof. De kok glimlachte. Ralph van Sutve opperde de mogelijkheid, dat het klavertje vier, zoals hij dat op zijn arm had, destijds bij Tattoo Peter in de Sint-Olofsteeg, de goedkoopste tatoeage was, die men kon laten aanbrengen, en dat er vermoedelijk daarom bij mannen van zijn leeftijd zoveel klavertjes vier voorkwamen. Fledder stak zijn kin omhoog, zijn gezicht zag rood en zijn neusvleugels trilden. Gluiperd, siste hij tussen zijn tanden. De kok keek hem onbewogen aan. Dit is geen wettelijke term, reageerde hij laconiek. De humor gleed aan Fledder voorbij. Je hebt hem laten gaan? De kok keek hem verwonderd aan. Is het hebben van een tatoeage op je rechterarm strafbaar? Ken jij een wet die dat verbiedt? Nee. Zie jij aanwijzingen dat Ralph van Zutve verantwoordelijk is voor de dood van Philip de Lent en Karel Donker Corselius? Fledder schudde zuchtend zijn hoofd. Evenmin. De kok grijnsde. Wat had ik dan moeten doen? Tortuur toepassen, hem letterlijk de duimschroef aandraaien, vrolijk laten radbraken, of hem zacht laten roosteren op een smeulend houtvuurtje, tot hij mij het geheim van het klavertje vier onthulde? Zijn stem droop van het sarcasme. Fledder liet zich uitgeblust in zijn stoel terugzakken. En het witwassen van het zwarte geld? vroeg hij vermoeid. De kok wees naar de telefoon. Ik heb, voor ik Ralf van Zut liet gaan contact opgenomen met hoofdinspecteur Karperhoff van de narcotica-brigade, en heb hem gevraagd of hij interesse had, of ik Ralf van Zutphen in zaken het witwassen van geld voor hem zou arresteren. Dat kon niet? De kok schudde zijn hoofd. Karperhof zei, dat hij de bewijsvoering nog niet rond had. Hij wilde zelf, in overleg met een nieuwe officier van justitie, het moment bepalen waarop hij zou toeslaan. Fledder grinnikte vreugdeloos. Ralf van Zutphen, lachend af. De kok plukte aan zijn neus. Ik heb hem een vrolijk bon voyage toegebuigd, jubelde hij opgetogen, en ik heb hem ook veel succes gewenst met zijn activiteiten als ondernemer. Ik ben namelijk van mening dat men zich, zelfs als politieambtenaar, onder alle omstandigheden beleefd dient te gedragen. Vladder keek hem onderzoekend aan. De jonge rechercheur tastte de gelaatstrekken van de oude speurder af, op zoek naar spot. Die was er niet. De confrontatie vanmiddag op Westgaarde sprak hij timide, verliep zonder problemen. Donker Corselius wordt morgen al begraven. Waar? Op Zorgvliet. Een delegatie van het parket zal de begrafenis bijwonen. De kok wreef over zijn brede kin. Ik ben benieuwd of die Annette van het sticht in de delegatie is opgenomen. Misschien zouden wij... De oude rechercheur stokte. Er werd krachtig op de deur van de grote recherchekamer gebonst, en Fledder, zichtbaar geïrriteerd, brulde, Binnen, Binnen! De deur werd resoluut opengeduwd, en een stevig gebouwde jonge vrouw stormde de recherchekamer in. Ze liep dreunend op de kok toe. Haar zwart glanzende ponyhaar danste bij elke tred. De grijze speurder kwam uit zijn stoel overeind en glunderde. Drees de Lent, riep hij opgewekt. Wat een verrassing! Ze plofte op de stoel naast zijn bureau. Ik doe een aanklacht, zei ze fel. De kok liet zich weer in zijn stoel zakken. Ik krijg de indruk, sprak hij kalmerend, dat u enigszins gebelgd bent. Het klonk bijna spottend. Chris de Lent snoof. Gebelgd, riep ze fel. Gebelgd, ik ben woedend! De kok keek haar onderzoekend aan. Dat is niet goed, sprak hij hoofdschuddend. U moet geen aanklacht doen wanneer de woede door uw lichaam raast. Dat heeft vaak nare consequenties. Op het moment dat uw woede is bekoeld... Hebt u misschien spijt dat u overeild hebt gehandeld? Grace de Lent knoopte haar mantel los. Ik weet wat ik doe, reageerde ze nukkig. De kok negeerde haar opmerking. Een paar dagen geleden, sprak hij gedragen, tijdens ons bezoek aan u, is het niet ter sprake gekomen. Ik wist toen ook nog niet of het belangrijk was. Wat? De kok boog zich iets naar haar toe. Uw man had op zijn rechterarm, even boven de pols, een tatoeage. Chris de Lent knikte. Een klavertje vier. De kok schonk haar een zoete glimlach. Is de oorsprong van die tatoeage wel eens ter sprake gekomen? U bedoelt tussen mijn man en mij? Dat bedoel ik. Chris de Lent keek hem argwanend aan. Waarom vraagt u dat? De kok antwoordde niet direct. Kent u Ralf van Zutphen? Chris de Lent kneep haar lippen op elkaar. Een glibberige vent dus een vriend van mijn man. De kok boog zich weer iets naar haar toe. De eveneens als uw man vermoorde Karel Donker Corselius had eenzelfde tatoeage op dezelfde plek, en vanmiddag had ik hier Ralf van Zutphen op bezoek, en ook hij had zo'n tatoeage op zijn rechteronderarm. Een groen, klavertje vier, zwart omrand. lent zuchtte. De felle woede was uit haar gezicht gezakt. Philip wilde daar nooit over praten, sprak ze zacht, als ik naar het waarom van die tatoeage vroeg. En dat heb ik diverse malen gedaan. Dan snauwde hij mij af. Hij schaamde zich er ook voor. Philip liep nooit met onbedekte onderarmen. Al vielen de mussen dood van het dak, dan droeg hij nog over hem de met lange mouw. Grace de Lent zweeg even. Achteraf bezien ging ze verder, was Philip in vele opzichten een nare man. De kok keek de vrouw voor zich lange tijd aan. De oude rechercheur vermoedde dat de jonge vrouw Ernstig onder haar huwelijk met Philip de Lent had geleden, en gevoelens van sympathie welden in hem op. Die, uh, die klacht, sprak hij vriendelijk, wil je daar nog over praten? Grace de Lent knikte traag. Ze was rustiger, vouwde haar handen in haar schoot. Ik word regelmatig gebeld, soms wel een paar maal per dag. Een vrouwenstem zegt mij telkens weer, dat ik mijn man op tijd heb vermoord. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Op tijd? Kreestelent verborg even haar gezicht in haar handen. Als, eh, als Philip nog een paar dagen langer had geleefd, sprak ze snikkend, dan waren Philip en ik niet langer getrouwd geweest. Dan had ons huwelijk niet meer bestaan. De definitieve uitspraak van de echtscheiding zou nog deze week plaatsvinden. U was in gemeenschap van goederen getrouwd? Ja. En Philip was een vermogend man. Kreestelent slikte. Dat verwijt ze me. Wie? Cecile Burroughs.